Marian van met het NOS-journaal. Minister Schultz van Infrastructuur. asfalt aan te leggen in de strijd tegen files. Ook wil ze maatregelen nemen om automobilisten uit de file te lokken. Schultz zei dat in met het oog op morgen. Het afgelopen kwartaal zijn de files met 30% afgenomen. vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De filedruk daalt al langer. vooral doordat er meer snelwegen worden aangelegd. en bestaande wegen worden verbreed. Minister Schults noemt de daling heel goed nieuws. GroenLinks zegt dat de minister de mensen blij maakt met een dooie mus. De oppositiepartij denkt dat Nederland over twee of drie jaar toch weer volslipt en pleit voor slimme maatregelen die goed zijn voor het milieu, zoals betalen per gereden kilometer.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 In een gezamenlijke verklaring laten de democratische en de republikeinse co-voorzitters weten dat het na maanden hard werken niet mogelijk is gebleken om een tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen acceptabel is. Alle geplande wegwerkzaamheden zijn de komende nacht afgelast vanwege de mist. Het is te gevaarlijk voor de wegwerkers omdat ze niet goed te zien zijn voor automobilisten. De luchthaven in Rotterdam schrapte vanavond alle vluchten en het is onzeker of er morgen wordt gevlogen. Op Schiphol geldt een aangepaste dienstregeling. Het weer, de mist breidt zich voor uit over het hele land. Temperaturen rond of net onder het vriespunt. Ook morgen overdag hardnekkige mist in een graad of drie. In het Zuidoosten breekt de zon door en daar wordt het tien graden. Dit was het en. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. As the seasons go as uh a -huh. Zandvoort Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl voor je, het je, Ja, dat Ik hoor je nou, When love is I know I can fight it She got my soul, she's captured me Hold the hostage when I hit her beat I won't take these shots at my feet Cause they're the only thing I'm gonna feel free, that's why I'm a slave to the music No, I won't stop till my heart I'm a slave to the music No, I won't give it till I stop breathing She got me rocking, she got me moving She got me dancing, she got me rocking The <laughs> Jij is heel mijn wereld Zeg me wat je van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 Neem je mee op reis, neem je mee om of Parijs. Ik lijk misschien wel voel doordat je weet wat ik nu voel. Lijkt in dat is muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, nee, nee, nee, Ik neem je mee, nee, nee, nee, nee. Ik neem je mee, nee, nee, nee.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 naar Rome of Parijs ik lijk misschien maar op Doordat dat je weet wat ik me voel Jij klik als muziek dus had je zien wat ik bedoel Ik neem je mee, hey, hey nee, hey. nee, Ik neem je mee hey, hey nee, hey, hey, hey. nee,